Na het nieuws gaan we verder met de winterse vijfde. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start.